Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij een explosie in de buurt van een bus met toeristen zeker 16 mensen gewond geraakt. Het zouden vooral buitenlandse toeristen zijn. Op beeld is te zien dat aan één kant de ramen uit de bus zijn geblazen en ook is een deel van een muur naast de bus vernield. De bus reed bij het Egyptisch museum in de buurt van de piramides van Gizeh. Daar ontplofte in december een bermbom toen er een bustoeristen voorbij reed. Toen kwamen drie Vietnamese toeristen en een gids om het leven. In Nederland is het eerste wolvenpaar gespot. Eind april zijn het mannetje en vrouwtje op de Veluwe gefotografeerd. Sinds vorig jaar zomer worden al sporen van wolven gevonden op de Veluwe. Het was al duidelijk dat er zeker twee wolvinnen leven en een mannelijke wolf. En daarmee was officieel bevestigd dat de wolf terug was in Nederland. Door de foto's is nu ook zeker dat het mannetje en een van de vrouwtjes een koppel zijn. Deskundigen verwachten dat er nu ook snel pups zullen zijn. Om het wolvenpaar niet te verstoren blijft hun precieze locatie op de Veluwe geheim. In India zijn de verkiezingen na vijf weken afgelopen. In totaal mochten 900 miljoen kiezers hun stem uitbrengen voor het parlement. Het gebeurde verspreid over zeven stemdagen. Het zijn de grootste verkiezingen ter wereld. De hele democratische operatie is nog niet voorbij. Donderdag begint het tellen van de stemmen. Op basis van de eerste exit polls lijkt het erop dat de coalitie van premier Modi de meerderheid in het parlement van India behoudt. Het weer, met name in het binnenland, komen buien voor met kans op onweer en lokaal veel regen. In de kustgebieden kans op mist vanaf zee. Het is 12 graden aan zee tot 24 in het oosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen vooral in het noordoosten enkele regen- of onweersbuien. Aan zee is het opnieuw koud, terwijl het in het binnenland 23 graden kan worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4, daarna richting Amsterdam, zaten ze Knopen de Hoek en knopen Battleverdorp vijf kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Daardoor ook file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knopen Draasdorp en Amstelveen, twintig minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, het zonnetje schijnt niet, maar dat is altijd een beetje het spreekwoord wat we hier in Zandvoort... Ook in Zandvoort schijnt de zon, ook al zie je hem niet. Dat, dat is een beetje de tekst. Die heb ik niet van mezelf, die heb ik van de burgemeester. Dus. Maar goed, hij is wel van toepassing. Ja, we hebben natuurlijk het verhaal van de aankondiging van de Formule 1. En dat was afgelopen dinsdag...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 Ook zijn kant van het verhaal die hij wil toelichten. De algemeen directeur van het circuit Zandvoort, Robert van Overdijk, staat ook naast me. Een paar weken terug was het nog een hele leuke uitspraak. We zitten in blessuretijd en we staan met 1-0 voor.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 Thank you.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 media blaast het uh, in mijn optiek erg op. Maar als ik uh, dan ook uh, uh, mensen hoor van, we gaan eens even kijken of we nog uh, een filletje kunnen, kunnen spotten. Maar onze mediapartner van, uh, van ZFM en Haar Nieuws die meldt toch dat er iets anders aan de hand is. Want de verwachte drukte naar het circuit van Zandvoort is in verband met die Jumbo-race dagen voorlopig nog wel uitgebleven. Uh, momenteel ik weet niet uh, van wie dit bericht is. Maar uh, in ieder geval, er staat volgens mij nu ook niet. Uh, geen enkele file in de buurt uh, van, uh, van Zandvoort. En bovendien hebben we dus net ook van Lana Lemmer zelf uh, kunnen horen. dat er dus ook gewoon mensen zijn die met de fiets. Naar het circuit aan het komen. Dus er is dus al een begin dat er wellicht toch nog. misschien mensen. volgend jaar toch besluiten om zo'n fietsje. Van, uh, van een welbekend merk in dieren. Uh, te gaan uh, meenemen. en dat ze dat dan hier gaan gebruiken. om uh, naar het circuit te komen. Uh, dat, dat, is, uh, dat schijnt dus wel aangeslagen te zijn. Um, overigens zegt ook collega.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 maar gelukkig hebben we Max. Dat is de extra factor? Nou, dat, ik, denk, ik zal niet zeggen dat het de enige factor is. Maar laten we helder zijn. Zonder Max zou hier in Nederland daar natuurlijk niemand aan beginnen. Dus dat geeft een enorme voorsprong. En met name door...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 een van de mensen, eerst vroeger als Formule 3 rijder, onder andere en later ook natuurlijk Formule 1 en tegenwoordig analist bij Ziggo. We hebben hem wel eens ooit nog eens een keer heel snel opgepikt in de Formule 3. We waren geloof ik toen een van de eerste als lokale omroep destijds. Maar dat is al wel heel lang geleden, Robert. Ja, dat was nog zwart-wit beeld volgens mij. <laughs> 85 misschien wel? Nee, nee, nou, nou, zo lang ook weer niet. 85 was ik vier jaar oud. Dus ja. de Grand Prix heb ik hier niet gezien, de laatste. Ja. De, de eerstvolgende die gaat komen, die gaan we natuurlijk wel zien. En die gaan we de komende twaalf maanden echt naartoe leven. Ja, uniek, unieke dag, bijzondere dag. Ja. Uh, hoe uniek?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 die heeft meer titels achter zijn naam, maar die is minder populair op een of andere manier. Um, dus ja, dat ze daarop inhaken, uh, ik begrijp het wel. Ja, heeft dat. Uh, want uh, Kerry, uh, die duidde daar een beetje eigenlijk op tijdens de persconferentie. Hè? Hij zegt ook uh, tijdens die persconferentie: van ja, op een gegeven moment zag ik 2,5 jaar geleden, eigenlijk toen ik het roer overnam al die fans ergens in het buitenland En toen had hij zoiets van eigenlijk.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 Op het stadveld, onder andere dat ik de grootste FIA-baas daar in de rond is lopen. Ik Jean Tot, ook ja. aanwezig hier op Zandvoort. Natuurlijk voor de WTCR, omdat het ook een ja, FIA-evenement is, maar tegelijkertijd zullen we ook een beetje in de rond ja. kijken van wat is hier allemaal mogelijk met de Formule 1. Ja, ja.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 Die vind je hierin niet terug. Nee, die vind je niet terug in, in deze geval. klasse. Die nee, hebben we nee, gezien nee, nee, eerder, nee. maar dat waren debutanten. Mooi bruggetje heb je geslagen naar de dames uh, van de Ladies uh, GT. Want uh, daar is ook nog wat over de, te melden. Nou ja, we hebben gezien dat de race onder safety car eindigt. Vanwege die uh, klapper hier uh, het rechte hand op. Uh, einde Arie Luijen, Dijk, Bos uit. Net mm. hoe je hem noemen mm -hmm. wilt. Uh, met uh, daarbij betrokken Romy Montero en die is er uh, toch naar het ziekenhuis gebracht om daar nog een uh, volledige check voor uh, ja, te doen. Ja, ik zie iemand met zijn en die heet Ben Sonneveld, ja, die wil ook uh, nog wat zeggen. Ja, welkom, <laughs> uiteindelijk ben ik uh, bij de prijzensrijke geweest van de, de dames en ja. daar werd goed bericht over Romy verteld. Er is uh, uh, ja Klapper geweest nu het overmorgen, zij is daar heel goed uitgekomen. Oh. Dat is, Ja, dat is goeie. Het is meer uh, check-up. Ja. Uh, uh, check Niet uh, ernstig, maar ja, uh, wel uh, even, uh, even checken of het allemaal goed is. Ja, uh, we hadden het al eerder over, maar daar komen we straks nog wel even op uh, terug... Uh, hoe dat met die uh, dames is uh, verlopen wat, uh, wat de prestaties betreft. Uh, verder nog, uh, nog iets uh, bijzonders... Uh, nog te melden? Of? Nou ja, op zo'n crit uh, lopen natuurlijk van alles en uh, nog wat rond. En ik kom uh, onder andere de Nederlandse topskier uh, Martin Meijners uh, ja. tegen Jij Ja, ja, ja, ik ken hem nog. Ja. Ja. Ja. Uh, en die, uh, die liepen daar ook nog even gewoon vrolijk. Ja, op, uh... die is uiteraard geïnteresseerd in autosport. Hij doet ook een snelheid, maar op een andere manier. Maar ja, dat... hij heeft ook een van de sponsoren van hem. Jij hebt ook een verleden hè, met, uh, met, met skis. Ja, wilde een. Er zijn sommige mensen die jou hebben wel eens vergelijken met Frans Klammer. Ja, nou dat verhaal laat ik liever vertellen. Terwijl ik denk van wat hoor ik nu, maar dat is inderdaad het hele veld van de Via WTCR die bezig is met zo'n opwarmeronde. Want die moeten zo dadelijk vertrekken voor de derde race. Ja, wat wil jij? Nou ja, we zijn redelijk naar vijf toe. En uh, dat betekent niet dat we afzenden nu, maar toch... Ja. Iedereen die hier aan meedenkt, bedankt. Ja, nou, we zijn nog niet helemaal klaar, want ik heb nog, uh, nog een, uh, nog een maar aantal. Mag ik nog uh, even een rondje lopen? Ja. Ja, ja, ja dat begrijp ik. Uh, ik, uh, ik, uh, nog even over nog over die ladies GT, want we ik zei al uh, dat uh, jij het de medische status had je van uh, ja. van had je er mee ja, gekregen. Uh, uh. Maar het is weer een schaatsrijder hè? Die weer uh, het, uh, het in de vingertjes heeft. Vorig ik, uh, jaar hadden we ja, ja, vol, ja, nu, uh, je er ook achter. Ja, en nu Ja, en nu hebben we Antoniet uh, de jonge die. Uh,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 ja, nou ja, goed. Dit, dit, dit is. Uh, is dit de laatste reis? Ja, dit is de laatste reis voor vandaag. Uh, ik uh, dank jullie in ieder geval. Ja, ja. Want, ja, ook, want, bedankt, ja. ja, want, want uh, ik heb ook nog, uh, nog wat, uh, wat openstaan. als het gaat om uh, de nodige interviews. Ik moet ook opletten, want de batterij van dat ding is ook al bijna leeg. Dus. Uh, <laughs> laat ik eerst even beginnen met uh, de, de man die de podcast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 moet ik zeggen, het is een vermakelijk verhaal, maar er worden ook serieuze noten gekraakt. En champagneflessen geopend, je dacht te vroeg. Ja, je ja. moet wel eens wat, hè? Ja. Um, even over die podcast, hè? Want uh, toch is, daar zijn mijn vragen erover. Gaat uh, dit verhaal ook straks nog een rol spelen in die podcast? Ja. Natuurlijk. En dat doet het eigenlijk al sinds aflevering één. Want Jan wil nooit over Zandvoort praten. Want die zegt, min of meer, je moet een broedende kip niet lastig Ja. Maar ja...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 Nou ja, gewoon als heel klein schakeltje in dit grote radar. Eh, want er zit natuurlijk een enorm dreamteam achter. Eh, je moet je voorstellen dat, dat hier natuurlijk allerlei uh, functies ingevuld moeten worden. Eh, we hebben natuurlijk hier het circuit met al zijn werknemers. Maar daarnaast eh, met, met alle partners eh, van, van uh, Sportsvibes en TikSport en uh, noem maar op. Eh, daar zitten natuurlijk uh, enorme uh, ja, gangmakers achter. Eh, want je moet natuurlijk uh, juridisch en economisch en financieel... Moet je dat allemaal op een verantwoorde manier invullen...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 I'm thank you, yeah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 Technout voor vandaag. Henry van Vuurstenberg. Of Henry Henry Vuurstenberg. Yes, ja, het staat hier zo. Uh, maar goed. Uh, Gerloogman uiteraard. Erik Goossens. Marco Frank. Uh, Bastiaan en Walter Sans En dan heb ik eigenlijk alles wel gehad. En ikzelf natuurlijk in kluis. Eén nummer nog uh, draaien tot aan het nieuws van vijf uur. En dat moet dan uh, zijn de gebroeders Rossig. Daar sluiten we dan mee af. Links-rechts.